Spraakmakende theaterstukken, bewerkt voor radio. Goedenavond luisteraars, vannacht in het radiotheater twee stukken van Peer Wittenbols. Om ongeveer half twee hoort u Het Uren van het Konijn, maar nu eerst Op de Ziel. Met José Kapers, Joke Chalsma en Paul Kooi.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 Zo. Zo. Drie dagen na zijn dood zijn ze het wrak gaan bekijken Een man van de verzekering en een agent De wagen stonk, honderden vliegen Er druppelde teer uit de kofferbak Teer, dachten ze Het was geen teer de kofferbak zat muurvast. Hebben ze er een snijbrander bij moeten halen. Het was geen teer, het was oud bloed. Hebben ze het hoofdbureau gebeld. Er lekt bloed uit de kofferbak. Mogen we dan een snijbrander gebruiken? Nee, ze mochten alleen met een koevoet werken. Noer die brechstangen. Voor het geval dat, voor het geval wat? Dat er een lichaam in lag. Nog meer politie erbij. Honderden vliegen en maden. Eindelijk hebben ze hem open vinden ze een Everswijn van minstens 160 kilo. Een Everswijn met een verbrijzelde schedel... door de vrachtwagen met niks. Ik had ook in die auto moeten zitten. Van wie? Ik bedoel, ik zou eigenlijk naast hem zitten. Vier nachten, zwartzwald. Jezus. Maar hij kon alleen nog een huisje met een stapelbed krijgen, en ik wilde niet in een stapelbed, zei ik. Ik vind een stapelbed altijd gezellig. Ik niet. Ik wel. Dat interesseert me niet. Dat begrijp ik. En dus zat ik niet naast hem. En nu zit ik hier. Ging jij normaal mee de bossen in? Soms. Jij? Nee, ik kon er niet tegen. Ik begrijp dat hij jou wel eens meevroeg. Soms. Ik wet dat je wel eens meegegaan bent. Hij zei dat de kans dat we iets tegenkwamen 10% was. Hij had de week daarvoor een patrijs geschoten... en de week daarvoor een regenmist. Het leek me onmogelijk dat we iets zouden vinden. En waar was dat? Dat weet ik niet meer. Waar was dat? In de Ardennen. Toen stond er een hinde op het pad. Die keek ons nogal stom aan. Vincent richt zijn geweer, hij spant de haan en hij fluistert... zeg jij het maar. Ik zei nee... Hij laat de loop van zijn geweer zakken. Hij zucht even. Maar die hinder blijft staan. Hu, zeg ik. Dat klonk heel stom. Hu. Die hinde blijft staan. Hu. Ik weet niet waarom ik toen ja zei. Vincent legt weer aan en schiet haar dwars door de hals. Ze schudt wat met haar kop. Ze slikt een paar keer. Dan pas komt er bloed. En nog meer bloed. En toen ging ze zitten en toen ging ze liggen. Zo van, hè, hè. Ik zeg, klootzak. Hij zegt, inderdaad. Ik zeg, is ze dood? Hij zegt, ik weet het niet. Ik zeg, ga eens kijken. Hij loopt er naartoe. Toen hij bij haar stond, zag ik pas hoe groot ze was. En dik. Ik zeg, is ze zwanger? Hij zegt, niks. Tilt ze haar kop nog eens op. Draai je om, zegt hij tegen mij. En hij zet de loop op haar hart. Ik ken dit verhaal. Schiet hij? Nee. Waarom niet? Omdat ze toen toch doodging. De klootzak, de leugenaar. Schoot hij? Nee. Waarom niet? Omdat ik in die buik een bult zag bewegen. Ik wil dit niet horen. Ik wel. Ik wil het niet vertellen. Alsjeblieft, zeg het. Ik zeg, hoe lang gaat dat nog door in die buik? Hij wist het niet. Toen deed die moeder dit. Eh... Uh... Ze is dus helemaal slap. Alleen die buik niet. Ik roep dat we naar een dierenarts moeten, dat kleintje redden. Hij roept dat het een achterlijk idee is, omdat we strafbaar zijn. En dat er maar één mogelijkheid was, dat ik me nog een keer moest omdraaien. Nee, roep ik. Nee, nee, dat wil ik niet. Hij zegt, wat wil je dan? Wil je die buik aaien tot het donker wordt? Ik had het koud. Draai je om, zegt hij tegen me. En hij pakt zijn mes. Duurde heel lang. Ik vraag, lukt het niet? Hij zegt, jij moet ja zeggen. Ja, en toen... Ik nam mij voor Vincent te haten en nu krijg ik dit verhaal cadeau. Alsjeblieft. Een bange slager. Een bange jager. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat klinkt te eerzaam. De bange slager. Ik had ook iets voor jou meegenomen. Voor mij? Waarom? Ik hoop dat je ervan houdt. Ik wil het niet in huis hebben. Moet je zien met hoeveel zorg dit gemaakt is. Hier, notenhout. Is hij geladen? Geen idee hoe je daarachter komt. Is hij geladen? Volgens mij niet. Wortelnoten. Waar kende jij hem van? Staat die ook op je lijst? Ja? Van de lift. Hoe ging dat? Gewoon. Toen uh, stapten we uit. Hoe bedoel je? Gewoon? Gewoon. Hoe groot is de kans dat je een lift instapt en daar de grote liefde tegen het lijf loopt? Dat weet ik niet. Hoe ging het? Ik zeg, ik moet naar vijf. Hij zegt, dat ruimt op lekker wijf. Ik kijk hem aan in de spiegel en hij keek niet weg. En ik moest lachen, omdat omdat hij probeerde zich niet te schamen. Dat rode hoofd, die grote ogen. En dan dat mondje erbij. Hij was een beetje in paniek. Dat stomme rijm ook altijd. Hij zegt, ik ga naar zeven. Naar zeven zweven. Even naar zeven zweven. Toen kwamen we bij vijf. Deur open, deur dicht. Stond ik dan nog. Zes, zeven, open, dicht. Acht, negentien, zeventien... We stappen uit, we lopen naar het raam en we zien het meer, de stad, het bos. En we zien een zwerm van duizenden spreeuwen in de lucht. Stijgen, duiken, lussen, splijten, kolken. Misschien wel twintig minuten lang niks gezegd. Een gênant verhaal. Het zou niet slecht zijn als je kwaad op me werd. Voor mij of voor jou? Je zult toch wel kwaad op me zijn? Luister. Kwaad worden kan altijd nog. En ik kan je nog altijd aanvliegen. En ik kan je nog altijd het haar uit je hoofd trekken. Maar dat zou op dit moment nogal overdreven zijn. Ik ben mijn man kwijt. En nu blijkt dat ik niet eens weet welke man precies. Ik heb tijd nodig. Als ik jou was, dan was ik kwaad. Het is jouw kennelijk geluk drie jaar lang niet kwaad te zijn op jezelf. Verwacht het dan zeker niet van mij? Ik heb mezelf vaak genoeg gehaat. Jij hebt jezelf nog vaker vergeven. Ik zou zo graag één keer vertellen waarom ik zo verliefd op Vincent was. Dat wil ik helemaal niet weten. Jawel, uiteindelijk wel. Nee, echt niet. Het interesseert me niet. Maar ik wil het zo graag vertellen. Waarom? Omdat het fijn is het te vertellen. Ik wil niet dat jij het fijn hebt. Maar ik mis hem zo. Dat is jouw probleem. Hij was zo lief en zo grappig. Hou je op? Anne... Hij was zo lief en zo grappig. Dat wist ik al. Anne wil ook niet dat jij het fijn hebt, dus hou erover op. Anne begrijpt dat ik verliefd op hem was. Natuurlijk, ze vindt het niet goed, maar ze begrijpt het wel. Dat zou mij verbazen. Jawel hoor. Nee, eerlijk gezegd niet. Lief en grappig. Als dat het eerste is waar je mee komt, begrijp ik er niets meer van. En zijn ogen. Min zes en min acht. Dat zulke slechte ogen zo mooi kunnen zijn. Zie je wel, ik wil het niet horen. Kun je hier tegen? Laat haar loden. Het is een armatierige beschrijving. Ik moet erom lachen. Het stelt me gerust. Maar hij had toch mooie ogen? Iedereen heeft mooie ogen. Ogen zijn nu eenmaal mooi gemaakt. Bravo, Anne. Einde liefdesverklaring. Maar hij loenst een heel klein beetje. Dat is niet waar. Het is wel waar. Hoe kom je daarbij? Als hij moe is, loenst hij een beetje. Nee, hoor. Waarom zou ik daarover liegen? Als hij moe is. Als hij ontspannen is. Echt ontspannen, echt rustig. Ik ben bang dat Maya hier aan het vertellen is... dat Vincent uitsluitend en alleen bij haar volledig tot rust kon komen. Waarom zeg jij van die gemene dingen? Jij, jij doet dat. Liegen over zijn ogen. Als hij zijn lenzen uit had, dan keek hij een heel klein beetje scheel. Als hij zijn lenzen uit had, dan had hij zijn bril op. Niet altijd. Kut Ik, Ik word hier heel ongelukkig van. Dat was niet mijn bedoeling... Ik mag niet zeggen dat hij lief is. Ik mag niet zeggen dat hij zo grappig was. Niks over zijn ogen. Laat maar zitten. Nee. Nu ga jij vertellen waarom jij verliefd op hem was. Lukt haar niet. Nee. En ik wil dat ze dat zelf weet. Het is niet fijn verliefd te worden op hem. Het is verschrikkelijk. Omdat het niet kan. Ik bedoel niet omdat het niet mag. Ik bedoel omdat het niet kan. Ik heb jou. Ik ben gelukkig met jou. Alles is af... En dan ineens is er een meneer die tussen al dat geluk... nog een witte plek vindt waar een heel ander verlangen ligt verborgen. Een arts die een gezwel vindt. Mevrouw, hier zit iets. We weten niet wat, maar er zit iets. En dan word je bang. Bang van iets dat je niet kunt zien... maar waarvan je weet dat het in je zit. En je denkt maar één ding. Beetje in de buurt van de dokter blijven. Want die heeft er verstand van. Vincent had verstand van mij. Ik geloof dat dat het is. Jij bent opgelucht, want je bent eruit. Vincent heeft verstand van mij. Het is me te varen. Ik wil niet bewijzen dat ik van hem hield. Ik wil alleen maar uitleggen waarom. Welk ander verlangen lag er dan verborgen? Ik doe mijzelf geweld aan deze terminologie over te nemen. Dat weet ik, dank je. Welk ander verlangen? Naar hem. De dokter is zelf het gezwel. Ja, lach maar. Het is zoals ik het zei... Ik was gelukkig met jou. Toen kwam hij. Ik werd verliefd, maar ik bleef gelukkig met jou. En je bleef verliefd? Ja. En hij bleef verliefd op jou? Ja. Geloven we dat? Nee, natuurlijk niet. Jammer. Poging mislukt. Ik vond het een akelig idee dat hij geen lens in had bij zijn begrafenis. Min zes, min acht... Ik zette hem zijn bril op. Lag hij daar. Ogen dicht, bril op. Zijn sportbril. Ik moest om hem lachen. Bril af is zijn binnenzak dan maar. Heeft hij ineens zo'n bult op zijn borst? Moest ik weer lachen? Heb ik uiteindelijk zijn lenzendoosje maar in zijn binnenzak gestopt? Jij zegt dit nu omdat je mij pijn wil doen. Ben ik zo? Ik hoop van niet. Heeft Vincent je verteld dat ik zo vals in elkaar steek? Nee. Nee? Nee. Daarom schrik ik er zo van. Was hij bang toen hij... deed? Ik weet het niet. Wat denk je? Weet ik niet. Volgens mij was hij bang. Misschien heb jij hem iets te vaak bang meegemaakt. Als hij je deur uit moest, de straat op moest... als hij mij moest bellen om te zeggen dat hij vertraging had. Tuurlijk was hij bang. Waarom vraag je het dan? Ik wil weten hoe bang... Hoe het met hem was. Ik denk dat ik dat voor mezelf bewaar. Begrijpelijk. Ik zal proberen niet door te vragen. Lukt je niet? Jawel. Eén ding wil ik nog wel kwijt. Hij heeft gehuild vlak voor hij ging. Alsof hij spijt had, denk ik nu. Van iets. Van jou, denk ik nu. Van mij? Ja, dat denk ik. Moet je mij niet aankijken? Ik ken hem niet... Hij zou me nooit zo laten vallen. Ik vermoed al dat je ijdel was. Iemand die schrijft met bruine inkt op papier met een watermerk. Heb jij aan mijn papier gezeten? Daar doe je anders ook niet moeilijk over. En die schoen, dat leer, die hak. Dat hij spijt had van mij? Jij denkt dat ik overdrijf? Eerlijk gezegd, ja. Ik ken vrij veel details van jullie verhouding. Niet waar. Natuurlijk is dat wel waar. Laat die vrouw praten. Vertel dan wat je weet... Ik weet dat hij er niet meer is. Ineens was hij dood. Dat duurde heel lang. Hij ligt aan maar dood te zijn. Doet niets anders dan de hele tijd dood zijn. En ik bedenk me hoe vaak ik hem al niet dood heb gezien. Als hij sliep, nauwelijks ademhaalde... of als hij weer eens in slaap was gevallen, boek op schoot. boem. boek op de grond. Ik heb natuurlijk nog geprobeerd hem wakker te duwen, terug het leven in te duwen en zijn naam te roepen... maar meer om te horen hoe stil hij was dan dat ik antwoord verwachtte. Ik krijg een hand van de arts, een andere arts, een levende hand... waarschijnlijk om het verschil met de hand van Vincent te laten voelen. Ik geloof zelfs dat hij me even wil vasthouden, bewijzen dat hij 37 graden is... en met een warme, natte, gezonde mond legt hij uit hoe Vincent gestorven is... Inere bloedhongen. En de dokter zweet als een levende. En glimlacht als een levende. Hij heeft zich gesneden bij het scheren. Hij krapt zijn kin open. En zijn bloed is warm en vol. Dood. Altijd al een kinderachtig woord gevonden. Waarom moet het zo simpel? Omdat onze kinderen het zo snel mogelijk moeten kunnen zeggen... Willen jullie Vincent zien? Nee. Jij? Nee. Het is niet eng. Ik heb hem zelf gemaakt. Jij hebt Vincent gemaakt? Ja, het helpt me een beetje. Heb je hem getekend? Nee, natuurlijk niet. Ik zag zijn borstel. Ik zag het haar in zijn borstel. Ik kon het niet wegdoen. Jij hebt zijn haar in die tas? Wat doen jullie toch raar? Ik laat hem gewoon zien. Nee. Jij? Gadverdamme. Doe maar. Ach, zijn bloes. Van de mouw van zijn bloes. Ja, dat poppetje zo sterk. Davidov. Maar dat ruikt op de huid heel anders, moet ik zeggen. Zal ik hem terugstoppen? Ja. Nee. Liever wel. Nee, ik heb er geen last van. En nu? Ik was in paniek, daarom ben ik hier. Sinds ik bij jullie ben, gaat het beter. Merk je dat dame? Doordat je bij ons bent? Merk je het? Heeft hij je foto's van vroeger laten zien? Van hem en mij? Van voor mij? Mocht jij Vincent bekijken als hij zijn bovengebit niet in had? Had hij een gebit? Denk eens goed na. Niets van gemerkt? Als hij schatje zei of schoonheid? Zwartzwals kusje. Nee. Die vraag staat er niet tussen. Ach, ja. godverdamme. Was een beetje flauw van me. Maar toch leuk? Ik weet het niet. Gadverdamme! Was jij nooit jaloers op mij? Ik had hem. Nee. Ik wist dat je een paar jaar ouder was. Maakte mezelf wijs dat ik in het kind voordeel was. Vond Vincent het een voordeel? Misschien vond hij het een leuke bijkomstigheid. Wat denk jij? Waarschijnlijk. Wat denk jij? Natuurlijk. Hij is een man. Punt. Jawel, ik was jaloers op jou. Maar alleen als jullie weer eens met vakantie gingen... Twee, vier, zeven weken. Als ik nu doorvraag, vertel je mij dat hij je af en toe belde... vanuit Corsica of Granada of Canada? Hij mocht me niet bellen. Ik vond het oneerlijk tegenover jou. Bizar. Tja, is het ook. Ik verbod het hem. En heeft hij zich daaraan gehouden? Ja. Soms stuurde hij een sms'je. En dan stuurde ik een sms'je terug omdat ik niet wilde dat hij zich zorgen maakte wanneer ik niet reageerde. Dan schreef ik, niet doen, kom lul. Hij mocht ook nooit iets voor me meenemen uit het land. Moet zij nu dankjewel wel zeggen? Natuurlijk niet. Goddank. Ik was jaloers op jullie kinderen. Heeft die lul vaak met jou over onze kinderen gesproken? Toen Iwan in het ziekenhuis lag. En wat had jij daarmee te maken? Hij was bang voor de uitslag. Dat heeft hij me gezegd. Hij was er vol van. Wat een lul. Dat had je moeten verbieden in plaats van dat kinderachtige sms'en van hem. Dat kon ik niet. Hij at niet meer. Hij sliep niet meer. Ik eis van je dat je me eerlijk antwoord geeft nu. Heb je hem ooit gezien, Ivan? Of Sanne? Hem of haar? Of allebei? Foto's. Hebben ze jou ooit gezien? Ja. Sanne niet? Hij wel. Per ongeluk. En was jij met Vincent? Zeg van niet. Wel... Heeft hij iets gezien? Hij heeft een hand op een hand gezien, meer niet. Meer niet? Hoe is het met Ivan? Dat gaat je geen flikker aan. Die streep ik maar door. Heeft Ivan of Sanne jou ooit gezien? Doorgestreept. Dat strepen, heerlijk. Ik kan me dat zo goed voorstellen. Weg, weg, weg. Ja, precies dat, ja. Is Vincent erg bang geweest daar in Duitsland? Ik heb daar net ook eerlijk antwoord gegeven. Dat verplicht mij tot niets. Hij sliep en sliep. Soms verluisterde hij iets. Niet te verstaan. Soms waren het woorden. Maar altijd moest ik gokken of hij wist wat hij zei... of dat hij zei wat hij droomde. Alleen op de laatste nacht, voor de laatste dag... had hij een paar redelijke momenten. Keek hij me aan. Herkende hij mij. Wist hij... Ons weer. Gelukkig. Iedereen vindt dat ik daar blij om moet zijn. Om die momenten. Jij ook. Ik ook. Niemand weet hoe bang ik was. Dat hij weer terug zou vallen. Wat zag je aan hem op die momenten? Dat lijken mij nogal persoonlijke momenten. Natuurlijk. Dat mens is mij gewoon aan het controleren. Denk je? Controleer jij? Ja, en jij controleert mij. Ik denk. Ziet hij me nou? Zo zonder lenzen? Ik buig me naar hem toe. Mijn gezicht, zo'n stukje van zijn gezicht. Ik weet dat hij me zou moeten kunnen zien nu. Hij stinkt verschrikkelijk uit zijn mond. Drie dagen zonder voeding. Kapotte tong, kapotte tanden. Die mond is aan het bederven. Deze geur heeft niets meer met Vincent te maken. Ik ben misselijk van mijn eigen man. Erg is dat. Zit ik bij mijn eigen man en moet ik door mijn mond ademen? Ik denk, kan ik dat aan de arts vragen? Meneer, heeft u iets tegen de mondgeur van mijn man? Ik denk, kan ik dat vragen? Zit ik met mijn gezicht, bij zijn gezicht... en hou ik een zakdoekje met parfum voor mijn neus? En Vincent kijkt naar dat zakdoekje, denk ik. Kijkt naar mij, denk ik. En ik denk... Zolang hij nog leeft, zal hij stinken. En als hij probeert te praten, dan helemaal. Een vrachtwagen vol niks. Hij reed altijd te hard. Ja, daar werd ik zo kwaad om. Het schijnt. Het schijnt dat hij aan het telefoneren... Ach, dat heb ik hem zo vaak gezegd. Toen heb ik laatste oproep gebeld. En toen kreeg ik een vrouw aan de lijn. Met mij, zei ze. Dit verzin je nu. Waarom zou ze dat doen? Waarom? Kijk eens naar die ogen. Die haat. Ik weet niet of het haat is. Wat anders, liefje? Weet ik niet. Waar het om gaat, is dat ze dit niet verzint. Nee, daar heeft ze geen belang bij. Oh, maya. Wat erg voor je. Wat? Wat jij jezelf nog gaat verwijten. Het telefoontje. Wat erg voor je. Zij mij. Ook, maar jij jezelf. Hoorde je een klap? Nee, er was ineens niks meer. Ik, ik dacht dat hij ophing, dat hij kwaad was. En was hij kwaad? Een beetje. Waarover? T iets onbenulligs. Waar hadden jullie het over? Hij was kwaad dat ik hem alleen had laten gaan. Naar het zwartzwad, varkens schieten. Hij had een plaatsje over, zei hij. En waarom zat je niet naast hem? Omdat omdat ik geen tweede keus wilde zijn. Stom, wijf! Ja, dat klopt, ja. Oh, wat erg. Oh, wat erg. Wat is dit erg? Dit is te veel. Dat van dat telefoontje is niet waar. Ik heb het verzonnen. Kuswijf! Ik had het ook niet kunnen toegeven. Toch, Kuswijf! Weet je hoe schrok! Daarom zeg ik het nu toch? Jij gaat niet huilen. Jij bent geschrokken, nou en, klaar. En als jij nog één keer zo liegt nu, dan zet ik jou dit huis uit. Nee, dat wil ik niet. Daar ga jij niet over. Ik heb wel iets beters te doen dan naar jouw flauwe grappen te luisteren. Hier een beetje sta liegen. Het spijt me. Daar heb ik niks aan. Ga maar, ga maar weg. Nee, dat kan niet. Dat gaat niet. Ik durf niet, niet doen. Het gaat niet goed met mij. Dat kan me niet schelen. Ik heb er niets aan als jij ook nog eens begint te liegen. Gezwijf! Mag ik blijven? Mag ik niet blijven? Laat me hier... Nee, ga weg! Bemoei je er niet mee? Met de achterlijke grappen! Daar ga jij niet over! Ik ga daar over! Het gaat nu over mij! Is dat even schrikken? Ineens gaat het niet meer allemaal over jou. Hoef ik niet weg? Alsjeblieft. Dat lukt me niet. Onbetrouwbaar ben je. Nee, niet meer nu. Echt niet. Ik hoop het voor je. Ik was trouwens niet geschrokken! Ook niet van dat gebit! Ik ken die tanden! Genoeg! Hij had er plezier in me bij mijn haar te pakken en mijn hoofd naar achter te trekken. En dan beet hij in mijn lippen en dan zei hij later dat hij een kus bedoelde. Maar hij kuste me niet. Hij at de lippenstift van mijn lippen. Hij kauwde En daar was ik blij om. Ik zat in het begin helemaal niet te wachten op een verliefde man. Maar ik kon geen bezwaren bedenken tegen een passant met een ongevaarlijke afwijking. Het ging hem niet om de kleur, maar om de smaak en de textuur, zei hij. Heb jij ooit een minnaar gehad? Die vraag vind ik te... persoonlijk. Nee, mij niet kwalijk. Ik zie jou denken. Ja, dus. Nee hoor. Jawel, ik zie het je denken. Echt niet. Nee, Anne had geen minnaar. Oh, wie zegt dat? Ik. Zei Vincent dat ik geen minnaar had. Je had er toch geen? Maar zei hij het? Ja, heeft hij wel eens gezegd? Omdat jij het vroeg. Weet ik niet meer. Omdat jij wilde weten of ik ook zo was als jij. Hoe? Als ik... Weet ik niet. Ik ken je nog niet. Jij weet meer van mij dan ik van jou. Dat is een onverdraaglijk idee. Dus zij had niemand om haar lippenstift op te vreten. Ik kan het me niet voorstellen. Jij kunt het je wel voorstellen, Lode? Ik, een minnaar? Ik weet niet waarom ik het vroeg. Zou het iets uitmaken? Was je bang dat je de enige was die geloofde in het cliché... van één man en één vrouw, één leven, één geluk, één trouw? Er is geen dag geweest dat hij niet zei dat hij me mooi vond en lief. En iedere keer dacht ik, morgen ben ik hem voor. Maar hij was steeds eerder. En hij meende het. Ze bestaan nog, trouwe vrouwen. Ik ben er één. Kijk maar eens goed. Hier zit een trouwe vrouw. Zoek de tien verschillen. Heb je het koud? Ja. Verschrikkelijk koud. Moet je zien hoe je beeft? Dat komt er ook omdat ik zenuwachtig ben. Waarvoor? Voordat ik hier weg moet. Je had een jas aan moeten doen. Nee, dat heb ik mezelf verboden. Verboden nog wel. Verboden. Ik geef je een deken. Nee, ik wil geen deken. Ik wil heel langzaam weer warm worden. Geen deken dus? Liever niet. Dat waren de opties. Als je mijn vrouw was, zou ik je nog vast kunnen pakken... maar om een vreemde vrouw vast te pakken omdat ze het koud heeft, is... raar. Lijkt hij op mij? Dat heb ik me nog niet afgevraagd. vraag het je af. Uiterlijk. Goed, uiterlijk. Even kijken. Ga eens recht staan. Ik sta recht. nee. Echt rechtop. Zo? Beter. Lach eens. Zo? Ja, doe eens. Zijn haar. Akkoord. De implant. De uitplant. Mag ik weer gewoon gromstaan. staan? Vincent was wat voller. Nee, zijn schouders waren breder. Nee, allebei maat 52. Jij kan het weten. Lode is knapper. Ja, Lode is knapper. Staan ze meer hier samen voor te liggen. Vincent's mond was iets te breed voor de rest van zijn gezicht. Zo? Niet doen. Dit niet doen? Ophouden, Loden. Hiermee. Hou op. Nee. Doe nog eens. Nee. Zal ik anders even gaan liggen met mijn ogen dicht? Kijken of het lijkt. Hè? Of zal ik een beetje loenzen? Zal ik je een sms sturen? Nee, wacht. Ik pak mijn jachtgeweer. Hé, hey, spreeuwen. Boem. Oh, nog meer spreeuwen. Boom, bang. Oh, nee, nog meer. Ik word ongemakkelijk van jou, van jouw lichaam. Je staat in de weg de herinneringen aan zijn lichaam. Daar zit jij voor. Ik kan niet door je heen kijken. Hoe jij voor hem zit is diefstal. Nou, en? Daar word ik bang van. U bent bang voor de verkeerde, mevrouw. Was jij niet bang voor hem? Een man die met zo'n gemak zijn vrouw bedriegt. Nee. Je gelooft me niet, maar nee, ik was niet bang voor hem. Hoe kan dat? Ik vertrouwde hem. Jij vertrouwt een bedrieger. Een bedrieger die steeds net op tijd zegt dat hij jou zo mooi vindt en zo lief. Jij doet alsof je het met hem zo heerlijk had in zijn leugen. Dat is onterecht, kan ik je zeggen. Hij wilde je niet. Niet echt, hij wilde haar echt en terecht. Liever een trouwe vrouw dan een slet. Dat geldt zeker voor een hoerenloper. Als ik hem was, als ik hem was, dan zou ik jou ook willen. En dit is geen compliment. Ik wist dat hij me niet zou misbruiken, als ik dat niet zeker geweten had. Hij heeft jou er niet in geluist, jij hebt hem ingepakt. Ik heb hem nog nooit op iets stiekems kunnen betrappen. En ineens werpt hij zich op jou. Onmogelijk. Hij nee, eerder dan zij. lieg jezelf niks voor, man, je kent hem niet. Maar ik ken haar wel. Je hoeft hem niet postuum heilig te verklaren. Hij is een man. Jij ook? Zou jij het kunnen, wat hij gedaan heeft? Natuurlijk! Ik vroeg het hem. Nee, natuurlijk niet. Ook niet als ik het was? Dat ik al elf jaar met iemand ben en dan kom jij binnen. Hallo, mannetje met je bleke gezichtje. Zei je dat tegen hem? Ik zeg het tegen jou. Ben ik zo bleek? Ja, dat heb je altijd als je mij voor het eerst ziet. Weet je nog? Weet je nog. Toen ik Vincent voor het eerst zag en hij mij, toen zei hij... Is het niet heel saai om zo mooi te zijn? Ik heb me vaak afgevraagd of ik bijzonder genoeg was voor hem. Als je dan al een vriendin neemt... Wij hebben het tot nu toe over minnares gehad. Ik vind dat een akelig woord. Ik niet. Een minnares neem je om te naaien. Kennelijk had jij naaibare kwaliteiten. Vincent noemde me zijn vriendin. Nooit dat andere. Nooit. Anne zegt niet dat jij naast je naaibare kwaliteiten... geen andere kwaliteiten hebt, maar die kent ze niet. Welke dan? Leg het haar uit. Moet je me bekijken om hier een antwoord op te kunnen geven? Ik probeer hem bij jou weg te denken. Maar dat lukt me niet. Kom even niet toe aan al jouw andere kwaliteiten. Je houdt van gedichten. Dat zal hij wel bijzonder gevonden hebben. Ik hou van gedichten. Zij niet. Zij doet alsof. Nou en? Dat wist hij niet. En hij houdt van mooie schoenen en van hoe jij je haar achter je oor doet. En hij heeft een hekel aan katten. Het eerste dat hij goed aan me vond was dat ik geen kat had. Ja, en dat heeft hij ook zo gezegd. Goed dat jij geen kat hebt en hij heeft gezegd dat hij van stoere vrouwen houdt. En ik kreeg een schipperstrui van hem voor het stoeren. Een zwarte. Een zwarte? Natuurlijk. Heb jij er ook een? Nee. De mijne is kwijt. Al anderhalf jaar. Hij is inmiddels een beetje uitgerekt. Mocht hem soms lenen van Maya. Zo lief. Je had hem aan voordat ik nee kon zeggen. En jij denkt dan niet... Er zit geen prijsje aan. Hij zei dat het een oude van hem was. Rare man. Perverse man. Hou maar. Die trui kan er niks aan doen. Klop ik een beetje bij hem? Ja, ik begrijp het wel. Maar waarom nee? dan? Ik hoor alleen maar achterlijke argumenten. Een trui, hoe ze haar haar achter haar oren doet... is dat genoeg voor jou? Nee. Denk dan na. Kijk naar haar. Even niet. En ze kan heel goed een geheim bewaren. Daar houden mannen van. Ik niet. Vincent wel. Hij heeft me er wel eens voor bedankt dat ik hem het liegen waard vond. Mannenantwoord. Nee, hij zag hoe erg ik het voor jou vond. Hij is erg, maar jij bent erger. Ik probeer het uit te leggen. Lukt je niet? Ik ben bij je gebleven. Bravo. Nee, luister, er is nooit één moment geweest dat ik bij jou weg wil. Lieg niet tegen me. Dat mij. wist hij ook. Ik heb dat gezegd tegen hem. Iedere keer weer. Daar heb ik niks aan. Hij was jaloers op je. Dat wil ik niet horen. Het spijt me, maar het is belangrijk dat Lode dat weet. Vincent was gruwelijk jaloers op hem. Dat hij mij had. Hij had jou toch ook? Lichamelijk en geestelijk. Geloof me nou maar, hij was jaloers. Op hoe ik over jou sprak. Op hoe graag ik naar je terugging. Daar heb ik niks aan. Op dat jij me al zo lang kende en hij nog maar zo kort. Ik mocht hem ook nooit mijn foto's van vroeger laten zien. En was jij jaloers op mij? Nee. Daar straks schreef je van wel. Daar straks was ik fatsoenlijk. Jezus, wat ben jij vals. Nee, echt niet. Vincent is van jou. Klaar. Pas op, want over een kwartier zeg je dank je wel tegen haar. Niets is nog van mij. Hij niet en de dingen thuis niet. Alles is verdacht. Bij alles denk ik, hadden we dit al voor Maya of na? En dan heeft hij dit van haar gekregen. Al mijn schoenen zijn ineens verdacht. Alle boeken, alle spulletjes in de la van zijn bureau. Is dat zo Erg. Kijk eens rond. Wat van wat hier staat heeft Maya van hem gekregen? Hier, in deze kamer. Vier, vijf, meer niet. Vijf? Niet gaan zoeken, Lode. Vijf? Kijk eens goed rond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je wordt een vreemde in je eigen huis. Nu hou jij vijf minuten je mond en nou ben ik even aan de beurt. Ja, je staat bij slotverrekening in onze woonkamer. Ja? Ja? Ja? Ja. Ik hoop het. Praat niet zo tegen haar. Bemoei je er niet mee, ja? Nee. Je hoeft me niet in bescherming te nemen, goed? Dat maak ik zelf wel uit. Nee, dat maakt zij uit. Ik besluit zelf dat ik het vijf minuten niet over Vincent heb. Dat besluit ik. Ja? Ja. Acht. Negen. NWS-journaal, het vervolg van het Afro-radiotheater.